Arm Den Haag, dat is toch erg dat jij maar niet vergeten kan. De klank van Kroonjong en van Gamelang. In het Indisch restaurant Gonstijn. tempo Tempodulu in dat verre, verre land. Ach, Kasjan, het is voorbij. Kasjan, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij.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 de buren hebben het niet zo graag. En we kunnen hier ook heus wel tropische planten kopen. Zoals bijvoorbeeld Kambangspartouw. Dat noemen ze hier hibiscus. Hibiscus! En allerlei varens, kanaas, scherpraas, orchideeën. Maar het staat hier in de huiskamer toch heel anders dan daar in de vrije natuur, ja. Trouwens gaan allemaal dood bij de kachel.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 Ach, Kassian, het is voorbij!